Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy willen dat er een speciaal bestuur komt voor de eurozone. Sarkozy heeft dat bekendgemaakt na topoverleg in Parijs. Volgens Duitsland en Frankrijk maakt de huidige crisis duidelijk dat de 17 eurolanden een centraal geleid economisch beleid moeten krijgen. Dat economisch bestuur, met alle regeringsleiders uit de eurolanden, moet worden geleid door EU president Van Rompuy en minstens twee keer per jaar bijeenkomen. Sarkozy en Merkel willen ook dat alle eurolanden nog binnen een jaar een gulden regel in hun grondwet opnemen. Daarin moet onder meer de hoogte van het schuldenplafond worden vastgesteld. Minister Donner betreurt de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat Turken in Nederland niet verplicht kunnen worden tot inburgering. Volgens de Centrale Raad is zo'n plicht in strijd met verdragen tussen Turkije en Europa. Daarin staat dat Turken geen belemmering mogen ondervinden bij het zoeken naar een baan of huisvesting in Nederland. Verplichte inburgering is zo'n belemmering. Donner gaat u kijken hoe Turken via een andere weg verplicht kunnen worden gesteld in te burgeren. Hij noemt inburgering cruciaal voor het integratiebeleid. Het is van wezenlijk belang dat iedereen die hier woont of werkt de taal spreekt en de gewoonten kent, schrijft hij in een reactie. Gedoogpartner PVV wil dat het kabinet het verdrag met Turkije aanpast. Daarvoor is wel de steun van Turkije en andere EU-landen nodig. Bijna de hele oppositie in de Tweede Kamer neemt geen genoegen met de uitleg van het kabinet over de Europese steun aan Griekenland. Uiterlijk morgenochtend willen de partijen een brief met meer uitleg. Dan is er nog een debat. Het kabinet heeft de steun van de oppositie nodig omdat gedoogpartner PVV tegen de hulp voor Griekenland is.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 Het is bijna gedaan met de drukte op de weg in de Randstad, maar toch nog een paar files. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofarendsveen en, Sveen en Rijndijk 4 kilometer. De A12 Den Haag naar Utrecht tussen Den Haag Malieveld en Noordorp 4 kilometer. Na een ongeluk, maar daar is de weg vrij. De A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 6 kilometer. De linkerrijstok is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort, een zomerhits. Zomer ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu in Zandvoortse zaken.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 kan je vertellen, Patrick, hoe ben je zo uh, in de vis beland? Nou, toen ik, uh, toen ik jong was, dan uh, zullen we heel veel Sampson jongens hadden hebben, uh, heb ik ooit in een seizoenbedrijf bij, uh, bij Vis van Vloor gewerkt. Dat was mijn eerste aanraking met uh, een met viskarretje. Um,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 dus uh, we hebben totaal geen klagen hier waar we hier nee. leven en wonen en werken. Nou, en je hebt een hele nieuwe car, zag ik ook. Sinds ja. wanneer heb je ja, een car? Ja, sinds die, deze kraam in. Uh, ik, ik kocht in 2002 een plekje en.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 ja, zitten we nu in 2009, uh, 2009. Toen heb ik een tweedehandskar kar In 2009 heb ik deze uh, tweede brug deze kar uh, hm. gekocht.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 dus uh, en nu verkopen we een heel klein snackhoekje. Ik ben geen uh, cafetaria met een berenhap of uh, nasi schijven, barbie blokken. Dat soort nee. dingen heb ik niet. Ik heb gewoon Frikadel, croquette, kaas, kaasverleveren, euro. En een uh, heel klein beperkt snackassortiment. Maar het voegt wel iets toe en... Uh,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 Dat is aanvullend. Met mijn basis hoop ik dat de zandvoorters... Daar heb ik gelukkig een goede klantenkring. Dus ik, kon, ik kan niet aan verschillende mensen... verschillende prijzen doen. Maar ik wilde toch voor de zandvoorters... een aanbieding maken voor mijn haring. Dus ja. ik denk ik ga een, een... mensen die kopen nu een haringstrippenkaart, die betalen ze 15 euro vooraf... Ja. krijgen ze een stempelkaartje ervoor... Mm. net als een oude buskaart. Ja. En ik, daar hebben ze recht op 10... Ja. op 10 haringen. Geweldig. Dus, Oh, dat is hij. Zo is ze kaart. Dat is helemaal mooi. En, ja, uh, maar dus die mensen die hebben dan ja. recht op 10 haringen, en hebben ze toch 50 cent per haring korting. Ja, en dat is wel mooi meegenomen uh, natuurlijk. En de klantenbinding. Het is klantenbinding. Mensen ja. zitten op verjaardag en die zeggen van nou oh, waar heb jij je haring. Uh, nou, ja, dan trekken ze die kaart uit hun portemonnee en laten oh, ze zien. Geweldig. Uh, gratis reclame voor me. Nou gratis hebben we 50 cent <laughs> per haring korting. Maar wat het voornaam, wat ja. het ook is, ik ik ben met die haringstrippen met die strippenkaarten begonnen. Ja. Toen ben ik, heb ik een adresbestandje opgebouwd. En toen ben ik in 2004 ermee begonnen. Uh, ik organiseer een haringproeverij. Dus ja, iedere aha.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 voor die mensen iets terug doen. En dan vind ik, hebben we het met z'n allen graag te veroveren. Ons personeel, ja. mevrouw en allemaal. Om zo een groot feestje in te zetten. Nou, ik heb geen ja. slager kaasboer of <laughs> andere pisboer die dit doet. Nee, maar dat is de, uniek. Een, een, een, een, een, een, een, een haringproeverij is uniek. Ja. Je kan koekelen wat je wil. Een bestaat in het hele land niet. Wat oh. bestaat bij een proefrij, Maar een haringproefvrij is echt uniek. Het ja, enige die het doet is het Algemeen Dagblad. Maar dat is verschillende uh, visboeren. maar geen één hey, visboer die zet nee. verschillende soorten neer. Maar als, als jij nu een haringje vanmiddag haalt, bij mij in de kraam of bij Flora mm. in de kraam ja. of op het pleintje in het dorp, iedere haringboer heeft mm. een andere haring. De oh. een is wat harder, de ander is wat ja. zachter, de ander is wat milder, de ander is wat zouter, lichter, van ja, zijn, uh, hoe lang uh, heeft het geduurd voordat ze verwerkt zijn, hoeveel pekel is er in het mm. emtje gegaan, dus daar is heel veel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 Raag, voor die jongen is ja. het leuk. En, uh, ik vind het blij dat hij, me, dat hij die, die, die middag zegt. Want het kost natuurlijk 400 man Het kost een hoop ruimte en uh, organisatie. Ja. En hij uh, wil er graag aan meewerken. Wat leuk. Dus dat ja. kan daar ook allemaal. Nou ja. geweldig. Je kan er wel van alles over vertellen. Over die vis. Heb je ook nog wel tijd voor hobby's? <lacht> dat vraag met, ik altijd. <lacht> met, met twee zoontjes. Ja. Hoe oud zijn je zoontjes? Uh, negen is Oh dat is gezellig. Ja dat is, <lacht> dat is dan voor de restjes hobby's. Ja dat is zeven dagen over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 En, uh, ja, uh, hoeveel medewerkers heb je eigenlijk? Zijn dat heel veel of wat moet ik me daarbij voorstellen? Of is dat verdeeld over uh, ja, nou, de ik dagen, de part-timers? Twee fulltimers van 40 uur lopen en, uh, en nu in het zomerseizoen, dus denk ik 5, 4, 5 part -timertjes. En in de winter sowieso drie part -timers. Ja, het is dus een heel druk het, bedrijf hè? Ja, en dan nog uh, dat mevrouw in de, ieder weekend erbij staat en ik dan zelf erbij. Ja. He? Die is niet meegerekend.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 Okay, uh, Aringschotels, uh, salade met vissalade en er zitten granalen omheen, en, uh, een beetje paling, een beetje salm, wat makreel. Overige visproducten zitten er omheen gegroepeerd. Ja. Uh, maar nu, als het zo een zomer is met heel mooi weer, dan hebben we zomers een terugloop erin en nu is het een, een kwakkerzomer. Ja. Verkopen we iedere dag bijna een vischotel.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 Hoe ik hem wil moet, moet er mooi uitzien. Het is een visitekaartje van ja. wat mijn kraam is. Mijn schotels denk ik dat ik uh, 20% onder de prijs van de collega zit. Mm. En uh, een visschotel is niet het, hetgene waar ik iets zwaar op wil. Of zwaar, maar waar ik denk van daar moet een, een bepaalde winstmarge op zitten. Nee, een visschotel mm. is een visitekaartje voor mijn zaak. Ja. Als mensen met kerst of wat voor feestje dan ook een mm. visschotel voor mij op tafel zetten. Ja.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 en hun hebben de, de voorzieningen ervoor met goede koelwagens. Ja. Anders moet je die aanschaf ook weer extra mm. gaan doen met koelwagen kopen voor die paar kilometer. Dus ja, dat. Uh, ik ben, nou, blij, dat, wel ben wel. blij dat die leveranciers die, die middelen hebben. En de meeste, komen uit de, de meeste spullen komen allemaal uit, uh, uit de Muiden. En uh, de salades worden door een bedrijf uit Scheveningen geleverd. Mm. En uh, voor de rest, wat, wat speel van een leverancier uit sparen dan maar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 Nou, bedankt voor het interview. Heel erg leuk, heel erg geweldig. Dank je wel. beste. Dankjewel. Maar ik heb er ook al te veel te veel te veel te veel te veel te veel Van de schone, van de de Die Last verschwunden Ins tiefste Meer versinkt Sein Tod hat dir Das Leben neu Wir auch heen. Dan fall op je Jesus, fall auf, Jesus fall auf je Jesus auf je Jesus und Denn Weg ist manchmal einsam Himmel schwarz und regnen voll ein hey.